Bij zee wat koeler. Komende dagen weinig verandering. Vanaf woensdag is er meer bewolking en zakken de maximaal naar ongeveer 20 graden. Dit was het in Horsverhaal. ANWW ah, verkeersinformatie met files op de A8 Amsterdam-Zaandam, 2 kilometer door werkzaamheden bij knooppunt Zaandam. Een ongeluk zorgt voor files op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein, 6 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Op de ring A10 richting Zaandam Koemplein, 2 kilometer. En er rijden geen treinen vanwege een zijnstoring tussen Zevenaar en Doetinchem. En daarom zijn reizigers een uur langer onderweg. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Goedemiddag allemaal, de negende etappe in de Tour is nu nog zo'n 45 kilometer lang. En dat zijn nou niet de makkelijkste kilometers in het leven van een wielrenner. Maar Guillaume en Sebas, het groepje Nederland komt wel steeds dichter bij de koplopers. Hè? Jazeker, ze komen er steeds dichterbij, want het verschil is nu 39 seconden. En Jantje Bakelands wordt net uh, ingelopen. En gelukkig ik zie dat de tunnel open is, de tunnel naar Spanje bij Bielza. Op die weg zitten ze. Normaal gesproken reizen door tot aan Aral. En dan begint de beklimming van de Aspen. Maar de Tourorganisatie heeft nog een klimmetje gevonden, die Hoerquette d'Anquizan. Ze gaan iets eerder van de weg af bij Anquizan om dan rechtstreeks naar Banyere de Bigorre te rijden. Maar dan wel over de top van een berg. 37 seconden dus voor de vier. Het is nog een kilometer of drie, vier en dan uh, gaat dat beginnen. Nu op die hele mooie brede weg achter de groep van 35 renners aan. Want zoveel zijn het er nog uh, bij elkaar: 35 renners. Onder wie dus vier Nederlanders. Heel goed, Wout Puls van Vakantselij, DCM. En dan Robert Geesink, Bouke Mollema en Stendam van Team Belking. We gaan zo voor de laatste keer vandaag klimmen. We beginnen zo aan de La Hoerket, dank je zo. Nu is het eventjes tijd voor de bevoorrading. Alle ploegleiders aan blok, achter dat pelotonnetje. En ook even tijd voor Formule 1. De grote prijs van Duitsland, Louis Dekker. Het is nog steeds Vettel. Maar het is wel bloedstollend. En Vettel die moet in zijn spiegels kijken. Laatste ronde: 1.36-2. Daarachter Grosjean, de nummer 2, 1.35-7. En Raikkonen daarachter 1.35-6. En als je goed opgelet hebt, weet je dus dat er een treintje aan het ontstaan is achter Vettel. En de Lotusen zijn op dit moment gewoon sneller. Er komt een aanval op de leider: de man die vanaf twee uur vanmiddag de race in Duitsland leidt. Krijgt het zwaar. En ik denk dat hij het gaat verliezen, hoor, die zegen. Ik denk dat hij hem uit zijn handen gaat laten glippen. Want Grosjean gaat zo dadelijk de aanval openen. En Raikkonen loert. Nederland in de problemen tegen Cuba. dan gaat het over Hompel, het World Port Tournament. Theo Plaschard. Nog steeds in de problemen. Vier volledige innings gespeeld. En in de stand is nog steeds 2-0 voor de Kubanen-Nederland. Spelend met alleen spelers uit de Nederlandse hoofdklasse. Dus zonder de buitenlandse profs heeft het moeilijk tegen dit sterke Cubaanse team uitverkocht huis. Het is wel een leuke wedstrijd, een mooie wedstrijd, een spannende wedstrijd. Maar uit Nederlands oogpunt gezien, moeilijk. 0-2 achter. Gouwe ouwe van deze dag uit 1979. You took the words right out of my mouth van Meatloaf. We gaan naar Londen, naar Marcella Mesker. Want uh, op het punt van beginnen de Wimbledon finale tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Marcella, goedemiddag. Er zijn veel verrassingen geweest dit toernooi. Federer eruit, Nadal eruit. Maar je kunt zeggen de nummers 1 en 2 staan gewoon in de finale. Um, wie van de twee is eigenlijk nog het, het fitst? Ja, daar zal het uh, vandaag uh, omgaan op de heetste dag van het jaar in uh, Groot-Brittannië. Het uh, wordt tegen de 30 graden. En het is ook een dag met een uh, hele mooie datum. Het is 7-7 2013. Nou, precies 17 jaar geleden won Richard Krajcek hier. 7-7 1996. En het is ook 77 jaar nadat een uh, Brit Wimbledon won. Want dat was natuurlijk Fred Perry. Vorig jaar Murray in die Filoren finale tegen Roger Federer. Maar nu voor de tweede keer zal dat toch anders zijn. De gevoelens anders, misschien iets meer vertrouwen in deze negentiende ontmoeting... tegen zijn grote rivaal, de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. 11-7 staat het in die onderlinge ontmoetingen voor Djokovic. Maar hun laatste grasontmoeting, een jaar geleden, hier op Wimbledon... bij de Olympische Spelen in de halve finale... Toen won Murray. En uh, ja, met die gedachte... daar probeert hij zich uh, met mannenmacht aan vast te klampen. En met hem denk ik 17 miljoen kijkers op televisie. Want dat trok de finale vorig jaar. En dat zal minstens zo groot kijkerspubliek zijn als uh, vandaag. 15.000 mensen hier op het Centekort, Nog eens 4.500 mensen op ja, die picknickheuvel hier achter het Centekort, Mensen die maar gewoon een groundpass hebben, een kaartje... waarvoor ze de hele nacht, sommigen zelfs... ...nachten in de rij hebben gelegen. En uh, ja, het is een stemming hier om van te smullen. Hier wil je bij zijn. Hier draait het om, om sport. Twee geweldige sportmensen. De beste twee mensen in hun sport... ...gaan uh, zo dadelijk beginnen aan, uh, ja, wat we hopen... Een, een, ...een prachtige finale. Waar zeker die hitte, die uh, fysieke factor een rol zal spelen. Want laten we niet vergeten dat Djokovic vrijdag... die immense partij tegen Juan Martín del Potro in 5-6 moest afwerken. En Murray een betrekkelijk makkelijke 4-sets... met korte rallies overwinning had op Jerzy Janowicz. Dus wat dat betreft misschien gunstige voortekenen voor Andy Murray. We zullen het zien. We gaan zo dadelijk beginnen. We gaan naar Gio Lippens. Ze zijn begonnen aan de laatste beklimming van de dag. Hoe zwaar is die La Oerkette, Gio? Nou, die is best wel pittig, hoor. De, het eerste stukje stelt niks voor. 5%, maar dan gaan ze omhoog naar 8,5. Dan een kilometer van 9%, 9,5. 8, 5,5. Even een klein stukje ontspannen. Dan weer 8,5. Twee keer 7% een kilometer. En dan en 8,6%. Dat is deze beklimming van de Oerkette. Ga er maar aan staan. En we hebben één koploper, Romain Bardet. De gevaarlijkste man in het algemeen klasse van deze kopgroep. Die is er vandoor gegaan. Hij staat op de twintigste plek in het algemeen klassement op 3 minuten en 35 seconden van de gele trui. Dus die laten hem echt niet leglopen hoor. Dat, dat kent toch niet dat Christopher Froome dat laat gebeuren. Ook Cadel Evans niet. Eh, daarachter rijden nog twee mannen uit die oorspronkelijke kopgroep. Bart de Klerk en Simon Clark. Klerk en Clark dus in de achtervolging. Die rijden daar een eindje achter. Maar die zullen zo meteen worden opgeslokt door het ontketende peloton. Maar de mannen van Movistar hard aan kop trekken. Hier uh, is het uh, echt uh, ongelooflijk druk en een beetje chaos geworden in de eerste kilometer. Goeiedag gisteren kan ik me herinneren, riep ik nog een keer uh, op een van de beklimmingen dat het wel vrij rustig was. Nou, blijkbaar uh, zijn alle Spanjaarden alvast een dag van tevoren naar La Hourquet dan Kies gegaan. Want de weg is smal. En het is ongelooflijk druk. En overal op heel veel plaatsen zie je het Baskies oranje. Maar daar heb ik wel een mindere mededeling voor ze. Want Igor Anton heeft het moeilijk. Die is uh, nog wel bij. Dat groepje met de gele trui. Maar hij zit wel in een van de laatste posities. Castro Viejo, een andere Spanjaard. Ging er als een van de eerste af. De Knecht is van Valverde. Daarna ging ook Jan Bakelands eraf. Silver Chavanel is er inmiddels ook af. En Lutsenko, de op een na jongste geloof ik renner in deze rollen van Frankrijk... is er af en de bolletjes trui gaat eraf. Pierre Rolland heeft het moeilijk. Pierre Rolland die zit tussen de wagens... Maar de Nederlanders zitten nog allemaal bij elkaar. De vier Nederlanders, Mollema, g Tendam en Poels... bij elkaar in dat groepje van uh, Christopher Froome. Aangemoedigd door die duizenden, want dat zijn het toch wel hoor... duizenden mensen op de laatste Pyreneeën. weer alweer... uit deze Tour de France, naar Hoerket, dan Kizan. Gaan we naar Louis Dekker, uh, Formule 1, de grote prijs van Duitsland. Houdt Vettel het vol, Louis? Of is, uh, of is het toch de verrassing, Grosjean? Nee, hij heeft lucht. Hij heeft lucht. Want Grosjean heeft net de pitstop gemaakt. Maar laat Vettel zichzelf niet rijbreken. rekenen. die moet ook nog naar de pit. En dat geldt ook voor Raikona en Alonso. En daarmee heb ik eigenlijk de top 4 genoemd. Die vier coureurs zaten net binnen 3 seconden. En dat na 1 uur en een kwartier racen. Dus uh, Vanijn gaat hier zeker in de staart zitten. Vettel kan geen seconde een foutje zich veroorloven. Geen klein foutje kan hij maken of hij zijn leiding kwijt. En nu, nu is er een pitstop. Nu gaat alles veranderen en nu zal het erom gaan dat Raikkonen de leiding pakt. En nu gaat Raikkonen vol gas. Want als hij over één, twee, misschien drie rondjes de pitstop maakt... en daar het verschil kan maken, is Raikkonen straks de leider in de race. Het is het virtuele gevecht op dit moment in de pitstraat. Vettel gaat nu naar buiten, zakt terug. Maar het is de grote vraag, blijft hij voor Grosjean of niet? Het lijkt er wel op. Uh, Raikkonen nu de leider voor zolang het duurt, want die gaat straks ook nog naar binnen om te wisselen. En Fernando Alonso, we hebben hem eigenlijk een uur niet gezien, die sluipt weer naar voren. Dus we hadden net eigenlijk de complete top 3 uit het kampioenschap, ook als nummer 1, 2 en 3 in de race. Maar ja, die laatste pitstop die iedereen nog moet maken, behalve Vettel, die heeft hem nu achter de rug. Dat, uh, en uiteraard Rojean ook, die laatste pitstop, die gaat natuurlijk alles bepalend zijn. 18 ronden hier nog te gaan, Guido van der Garde doet ook nog. Steeds mee, rijdt een prima race, 17e plek, daar scoor je geen punten mee. Maar hij heeft in ieder geval een race waar hij trots op kan zijn. Het ziet er zonnig uit en het ziet er spannend uit. 18 ronden, het venijn zit in de staart. Monroe met Train en het nummer Bruises. Sebas en Gio, de beklimming van de Oerket. Een klein slagveldje of is er nog een groep bij elkaar? Het is toch een flinke groep hoor. Het tempo wordt gewoon gestaag hoog gehouden door de ploegmaat van Alejandro Valverde. Zelf in het derde wiel, in zijn wiel, zit dan weer de gele trui dragen. Daarachter zie ik Alberto Contador. Laurens ten Dam zit daar ook. En dan moet Bauke Mollema ook niet ver daarvan verwijderd zijn. En ik geloof dat Robert Geesink wat langzaam terugzakt in dat groepje. Dat hij toch langzaam een beetje weer naar de staart van die groep gaat. En ben ik ook heel benieuwd of Wout daar nog in zit. De man die in elk geval in zijn benen weer een beetje heeft. ...heeft gevonden in deze etappe... ...nadat hij gisteren kostbare tijd verloor... ...en meteen wist dat hij op slag kansloos was voor het algemeen klassement. Maar aan de andere kant is misschien ook wel handig... ...want dan kan hij nog eens een keer een dag gaan voor een etappe zegen. ...want mannen die hoog staan in het klassement... ...die maken weinig kans. Dat heeft ook Romain Bardet gemerkt... ...want Romain Bardet dat is de man die het kort stond in het klassement van de kopgroep... ...en dat is nu ook de laatste man die is opgeslokt... ...door het eerste pelotonnetje van 28 man... ...met daarbij dus nog steeds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 7 kilometer heeft dat peloton nog te klimmen. Met inderdaad de vier Nederlanders. Er volgens mij nog altijd bij hoor. Want ik ben nog geen Nederlanders tegengekomen. Wel een hoop andere renners. Die inmiddels dat peloton. De eerste groep dus nu in koers hebben moeten laten gaan. Boergaard bijvoorbeeld. Jens Voigt. Ja, ja daar is hij weer. Goedeld Jens Voigt. Moest eraf. Aitor Hernandez. Dus heeft Contador een, een, een knecht minder. Davide Malacarne. Damiano Cunego is eraf. Igor Anton is eraf. Bart de Klerk is eraf. De Poolse kampioen Kwiatkowski rijdt nu uh, schuin voor ons. struitje. helemaal lopen. Wel even in de schaduw nu van uh, de bomen. Nadat in de eerste kilometers de zon behoorlijk uh, brandde op de ruggen uh, van de renners en op die shirts. John Izagire, uh, Iza blijft een Baskische naam en soms een beetje moeilijk uitspreken. Zit uh, nu uh, daar bij hem, is er dus ook af tot uh, uh, teleurstelling van de vele Basken. En daar zie ik dan het uh, elite groepje rijden onder aanvoering van de... Drie man van uh, Mobistar. In vierde positie zit de gele trui. En daarachter, schuin daarachter, zit volgens mij gewoon Boud Poels. Want daar dacht ik toch echt een shirt te zien van uh, vakantelij DCM. Dus Poels in veel betere vorm dan gisteren. Geesink zakt er een heel klein beetje doorheen. Want Robert Geesink zie ik nu in voorlaatste positie rijden. Ja, dat is inderdaad Robert Geesink. Uh, Cadel Evans zakt ook een beetje langzaam en zeker naar achteren. Want volgens mij is dat de Australiërs. Die daar nu ook in een van de laatste posities zit van dat elite groepje. Vooraan hier op de beklimming van La Hoerket. Dankie zo. We we naar het begin van de Wimbledon finale tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Marcella. Ja, merkwaardige openingsgame van de wedstrijd. Djokovic serveert. 20 shot rally door Murray gewonnen 0-15. Dan wat uh, nervositeit bij Djokovic. Twee fouten 0-40 en meteen drie breakpoints voor Andy Murray. Vervolgens krijgt Murray het aan de stok met zijn uh, schoenen. Uh, waarschijnlijk heeft hij van die zoltjes daarin. En die zitten niet goed veters aan, uit. en uh, nou, ja, Hij verliest zomaar die breakpoints. En het wordt toch uiteindelijk 1-0 voor Novak Djokovic. Tweede game nu. Andy Murray serveert 40-0. Dus op weg naar de 1-1. En kan Nederland nog iets beginnen tegen Cuba bij het World Poor Tournament? Honkbal, Theo Plaschaar. Nou, niet echt hoor. Ze komen niet echt op de honken. We hebben net uh, Rombly gezien in de vierde slagbeurt met een honkslag eh, en daarop Engelhard. Maar dat uh, ging allemaal niet door voor Nederland vanwege een uh, dubbelspel. En uh, zo komen we steeds maar drie man aan slag. Op het gooien van de PRS. En uh, Nederland slaagt er niet in om de bal goed te raken. Slechts twee hokslagen tot nog toe. Dus die pitcher is uh, goed bezig. En Kordemans, uh, ja, die wordt uh, iets zwaarder geraakt. Zeker in die derde slagbeurt toen uh, Cuba die twee punten scoorde. Voor de rest houdt hij aardig stand. Maar uh, hij kan het ook niet in zijn uh, eentje. En met de steun van zijn veld uh, moeten ze toch uh, verder zien te komen dan die 2-0 op dit moment. We zitten nu in die zesde slagbeurt. Eén man uit en Fernandes uh, opnieuw met een hokslag. Hij staat op het uh, hok. Ja, het is een uh, moeilijk. ...op dit moment voor Nederland tegen Cuba... ...dat getergd is, dat natuurlijk hier niet wil afgaan... ...dat hier graag dit toernooi zou winnen... ...dat deden ze voor de laatste keer in 2009... ...en Nederland deed dat heel lang geleden in 89 en 99... Voorlopig is de winst in de finale van Nederland ver weg... ...hoe dat is hokbal, maar 2-0 in de zesde inning... ...tegen een goed team als Cuba is een heel lastige opgave voor Nederland wie maakt de beste kans om de Grand Prix van Duitsland te winnen? Louis Dekker. Het wordt een heel erg fascinerend gevecht dit. Want de uitdagers van Vettel in het kampioenschap, de uitdagers van de Duitser die de Duitse Grand Prix wil winnen. Die uitdagers, Raikkonen en Alonso, gaan proberen het met een stop minder te doen. Ze rijden 1 en 2 en ze hebben een gat van een seconde of 15 op Vettel. Die weer op de hielen wordt gezeten door de al eerder genoemde Grosjean, de andere lotus coureur, de teamgenoot van Raikkonen. Oftewel, wat gaan Raikkonen en Alonso doen? Proberen de banden heel te houden. Daar zijn ze weer, die Pirelli's. We hebben nog een rondje of twaalf te gaan. De voorsprong is een seconde of veertien. Reken maar uit, ze hebben één seconde per ronde marge. En ze gaan het proberen. Het is een gok, maar spannend wordt het zeker. Zolang Raikkonen en Alonso niet naar binnen komen is het heel simpel, dan zijn Vettel en Grosjean er niet voorbij. Dus er komt een groot gevecht aan in de laatste ronde. En dat gevecht draait om de goede strategie. Wie gocht goed, wie gocht verkeerd. I've, been to do it right. I've been living a lonely life.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 Hey, van de Lumineers, een Amerikaanse folk rockband. We gaan weer naar de tour. Want er gaan we toch af en toe wat mensen proberen op die laatste beklimming van de dag. Ze was een Gio. Ja, dat ho, oh, hey, van jou. Dat uh, was inderdaad eventjes uh, in de richting van Nairo Quintana. De man in de witte trui. 23 jaar oud uit Colombia. Hij uh, registreert ook een uh, aanvallende etappe. En hij sprong patsboem ineens uit het wielweg van uh, zijn collega's van Mobistar. Terwijl we nu weer een demarage krijgen aan de buitenkant uh, van de weg. En dan ben ik benieuwd wie dat is. Het is in ieder geval een van de mannen van uh, Garmin. En dan, uh, ja, wie zou dat dan uh, kunnen zijn? Is dat Tom Danielsen? Nee, Daniel Maarten. Dat is Daniel Maarten inderdaad. Die kleine ier met die gele schoentjes. En die grote neus. Hij lijkt een beetje op Bouke Mollema. En hij springt weg. En dan komt Jacob Voegelzang er meteen achteraan. De Deen naast mij begint ook heel enthousiast te worden. Want uh, er rijden niet veel denen rond in dit peloton. Maar deze kan er wat van. En wat zag je zojuist bij die demarrage van Quintana? Die was gevaarlijk voor het algemeen klassement. Dat meteen de gele truidrager erachteraan sprong. Maar hij deed het wel om een Heel klein koffiemolletje. op een heel klein verzetje. Hij moet het allemaal alleen doen. Je zag ook de rest naar hem kijken van uh, beste koploper, beste vroom, beste gele truidrager. Ga jij het maar doen. We krijgen weer een demarage. Nu een van de mannen van Euskaltel. Dat zal dan Jebbe moeten zijn die dat gaat uh, proberen. Want het is niet Igo Anton, dacht ik. En ik kijk in het gezicht van Laurens Stendam Daarachter Bauke Mollema. Daarachter Daniel Moreno. En zij rijden naast al die grote mannen. Naast Valverde, naast de gele truidrager, uh, naast... Uh... De Coalberto komt daar door. Wat is het toch mooi om te zien dat die Nederlanders gewoon meedoen vooraan. Maar wat gebeurt er achteraan, Sebas? En het was heel mooi om te zien dat op het moment dat Quintana demarreerde, dat we uh, volgens mij uh, Bouke Mollema aan de buitenkant gelijk naar voren zagen demareren. In de laatste vier kilometer moet het zo'n beetje zijn ongeveer. Van uh, La Hurquette dan Kizal. Deze klim van uh, eerste categorie. Mollema die schoof in ieder geval gelijk helemaal goed uh, naar voren. Uh, toen uh, die demarrage plaatsvond, die heeft dus nog wel wat over. Geesink heeft het moeilijker hoor. Geesink zakt langzaam zeker naar achteren toe in die gele trui Nu passeren we het bord waar inderdaad opstaat dat de top van deze kool nog vier kilometer van ons verwijderd is. En er gaat weer een knecht af van Alejandro Valverde. En dat is Ruben Plaza. Ruben Plaza heeft zijn werk gedaan. Hij moet eraf, Gio, hier achteraan. En nou krijgen we een demarage van Laurens Stendam. Maar zo gauw die met zijn kont van het zadel afkomt krijgt hij meteen Nairo Quintana in zijn wiel. Het was een beetje een sluipende demarage. En daar gaat Quintana weer het is weer Quintana en Christopher Froome. Als je dat op dit kleine verzetje blijft doen, dan ben je er dadelijk aan. Je zult moeten schakelen, je zult zwaarder moeten rijden om het gat dicht te rijden. Hij blijft maar op dat kleine verzetje ronddraaien, Christopher Froome. Hij komt er niet bij, een beetje op zijn geezings, maar hij rijdt er wel naartoe. En dan heeft hij het achterwiel van Quintana weer te pakken. Nee, ze gaan hem uitputten, dat is duidelijk. En daar hebben we de twee mannen die aan de leiding rijden. Jacob Vogelsang en Daniel Martin, een Deen en een Ier. Wat gaat je dat ze hebben? is heel klein, want ze kunnen ze zien daarachter hoor. Als ze maar door blijven rijden. Er zijn gewoon kansen hier voor die Nederlanders. Voor Bouke Mollema bijvoorbeeld. Blijf er gewoon bij. En laat het dan maar op dat eindsprintje aankomen in de straten van Bagné de Bigor. Ja, tuurlijk, val verder is snel. Daniel Martin die kan ook wel harder sprinten. Maar eh, probeer het maar gewoon. Voorlopig blijven ze zitten, dus de Nederlanders. was. Geesink heeft het uh, nu moeilijk gekregen door uh, de demarages daar vooraan. Robert Geesink heeft een uh, heel klein gaatje naar zijn uh, voorganger. Zit nog niet uh, tussen de auto's. Zit uh, daar volgens mij bij uh, Kedel Evans in de buurt. Als ik het uh, goed kan zien een meter of honderd uh, wat wij daarachter zitten. Dat is volgens mij Evans. Ja, die verloor gisteren natuurlijk al een enorme baktijd. Maar dat is toch wel een oud tour -winnaar. Dus blijft het wel een uh, renner van naam. Maar Robert Geesink, die moet dus nu af met Navarro ook. Gio, die is er ook af. Ja, twee man aan de leiding. En je ziet inderdaad die breuk daar in het peloton. Je ziet daarachter ook Geesink rijden. En Wout Poels die wel nog gewoon keurig bij dat eerste deel van het pelotonnetje kan blijven. In de buurt van Cadel Evans die daar staand op de pedalen. Hij rijdt wel zwaar hoor Evans. Maar ja, dat zijn we van hem gewend. Die rijdt daar achterval verder. Dan de gele trui daarvoor met Christopher Froome. Dan zien we Mikel Nieve. Dan zien we de witte trui ook nog weer van Nairo Quintana. En we zien Kruidsuken op kop rijden. Nu trouwens Pools achteraan in dat groepje. Hopen maar dat het goed is, anders wordt hij zo meteen wel opgeraapt door Sebas. Dit is Radio 1. Sebastian en Gio horen we straks eerst het NOS Journaal met Jeroen Chepkema. Inspecteurs van de EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn positief over de vooruitgang die Griekenland heeft geboekt. De onderhandelaars zijn dicht bij een akkoord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 De file op de A12. Daarna richting Utrecht. De werkzaamheden zorgen voor de file tussen Nieuwebrug en Woerden, een 5 kilometer. De N207. De weg Waddinxveen-Alphen aan de Rijn is dicht bij Boskoop in beide richtingen na een ongeluk. En er rijden geen treinen tussen Zevenaar en Doetinchem vanwege een sein- en overwegstoring. De reizigers hebben een uur vertraging. Radio 1, NOS langs de lijn. We zijn zo terug bij de Tour, maar eerst even naar Louis Dekker... voor de grote prijs van Duitsland. Rijkonen en Alonso, naar wel of niet naar binnen? Ja, wel naar binnen. Met name Rijkonen. Hij durfde het niet aan op die Pirellis. Is ook niet zo gek. Asfalttemperatuur 45 graden. Dat is heftig. ...voor de banden. En Raikkonen durfde het niet aan. Alonso ging er achteraan. En daar is hij weer. Vettel aan de leiding. Gevolgd door Grosjean. Gevolgd door Raikkonen. Gevolgd door Alonso. De eerste vier binnen zes seconden. En het leukste is, de vierde is sneller dan de nummer één. De nummer drie is sneller dan de nummer twee. En we hebben nog maar een minuutje of tien te gaan. Dus ik heb het al zo vaak gezegd. Het is echt zo. Het verlein gaat in de staart zitten. Vettel rijdt weer aan kop. Maar de vraag is, gaat hij het volhouden? Want er komt nog een aanval aan. En ik verwacht dat die aanval gaat zijn van de man die nu derde rijdt. Kimi Rijkonen. Daniel Martin weg. Vogelzang weg. Quintana mag niet, hè? En ten dam ook niet, Gio. Nee, natuurlijk niet. Veel te gevaarlijk voor het algemeen klassement. Want als je kijkt naar Vogelzang, ja, pas op, hè. 3 minuten en 27 seconden op de 17e plek. Daniel Maarten op de 13e plek. 2 minuten en 48 seconden. Dus die zullen ze toch ook niet echt zomaar laten wegrijden. Ze houden het allemaal nog in het zicht. Het verschil is 22, 23 seconden. Wie hebben we daar allemaal zitten? We hebben Froome hebben we in de eerste groep zitten. Evans, Schleck Perrault, de kopman van AGDR. Dan hebben we Contador en Kreutzingen. Niebben hebben we daar gezien. Valverde, Quintana, Ten Dam en Mollema. En Wout Poels die inmiddels... Ook weer terug is gereden tot aan de staat van het groepje. Hey en Robert Gezing, die sluit ook weer aan. Dat betekent dat het tempo daar vooraan even stilvalt. Want iedereen kijkt naar de man in het geel. De man in het geel die zo heeft geleden in deze etappe. Die zich zo eenzaam heeft gevoeld. Arme jongen, die Christopher Froome. Arme jongen, Christopher Froome en uh, arme jongen ook uh, eigenlijk. De Franse Bardet en uh, Gauthier die moeten eraf. Ja, het is nog niet echt uh, de Tour met uh, heel erg veel uh, Frans uh, succes. Ze hebben het nu moeilijk in de laatste twee kilometer van deze klim. Op weg naar de top van de hoerket uh, Danky En inderdaad Geesink. Mooi om te zien dat hij weer terug is. Mooi om te zien dat Wout Poels ook weer uh, terug is. Zat even aan het elastiek daar uh, achter in die groep met uh, de gele trui. De groep van van Christopher Froome, bezig dus aan de laatste kilometers op weg naar de top, Gio. De renners van, ook een van de renners van Lampre heeft aangesloten. Nie Mitch, die kennen we ook nog wel. Navarro heeft aangesloten. Ik kijk op de rug van nog wat andere renners daar. Dat is Navarro trouwens, die daar de man van Covid is die daar in het wiel zit. En nu rijdt Wout Poel zelfs gewoon naast de gele truidrager op de eerste rij. De gele truidrager die een gebaatje maakt van, joh, ik ga even naar rechts. Waarschijnlijk gaat hij daar een bidon proberen aan te pakken op kop van dat peloton. Het is even een wapenstilstand hoor. Twee mannen weg, twee mannen die Best gevaarlijk zijn voor het klassement. Want die verschillen zijn echt niet zo groot hoor. Die 2'48 van Martin. Je moet hem niet laten wegrijden, want hij kan het afmaken. Dat heeft hij eerder bewezen. Maarten weg met Voegelsang, 35 seconden verschil. We gaan even snel naar de verkeersinformatie. Een spookrijder is gesignaleerd. Op de A59 tussen Waalwijk en Vlijmen komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal de melding op de A59 tussen Waalwijk en Vlijmen komt een spookrijder tegemoet. Ja, we onderbraken jullie, uh, Bruut. Maar ga je gang weer, hoor. Tjonge, jonge, jonge. Een uh, geweldige groep. 19 man in uh, totaal: Froome, Evans, Morabito, Schlek, Perrault, Dupont, Contador, Kreuziger, Rodriguez zit daarbij. Niebbe, Valverde, Castro, Biecho zit er ook nog bij. Knecht van Valverde. Dan Quintana, Navarro, Serpa, Geesink, Mollema, Tendam en Poels. Dat zijn de 19 man die daar uh, vooraan rijden. Althans vooraan, die in achtervolging rijden. En het voorlopig even rustig aandoen. Terwijl uh, de kop loopt. Zo langzamerhand in de buurt komen van 1 kilometer van de top. Daar staat dat bord aan de kant van de weg. Het bord voor Vogelzang en Martin. Ongelooflijk, we waren toch een uh, vlak land van uh, polderwegen. Waar dan je uh, te, de knoester tegen de wind in uh, moeten rijden in waaienvorming. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep tussen de dennennaalden, door de dennenbomen door. Bijna op de top van de hoerket. Dankiesal, wat maken we allemaal mee in de Pyreneeën? En wat zal het allemaal uh, losmaken? En wat belooft het allemaal nog voor de rest van de tour? Als ze deze vorm tenminste vast weten te houden. Maar tot nu toe gaat het prachtig goed met Mauke allemaal met Laurens Terdam. Robert Geesink ook beter dan gisteren. En zeker ook veel beter dan gisteren, Wout Pools. Ze zitten er nog alle vier bij. Langs de campers. Bijna dus op de top van de laatste pyrenee call Want we hoeven in deze groep ook nog maar één kilometer. Laatste pyrenee call van dit jaar. En als je ziet hoe goed die Nederlanders rijden. zou je toch willen dat de Pyrenee nog twee weken langer zouden duren? Ja, voor mij mogen ze even doorgaan. Ze zeggen altijd: de Nederlander, de Nederlandse wielrenner, heeft meer met de Alpen dan met de Pyrenees. Kijk er het verleden maar op na. Die prachtige overwinningen in de bergen. Dan heb ik het niet echt over de oudheid van het fietsen. Maar het redelijke, moderne fietsen. We kunnen het ons allemaal nog herinneren. Peter Winnen, Johan van der Velde, Gertjan Teunissen. Steven Rooks. Al die mannen. Joop Soetemelk natuurlijk. Die het allemaal geweldig goed deden in de Alpen. De Pyreneeën. Dat was altijd wat lastiger. Het was wat onregelmatiger. Niet echt voor die Nederlanders bedoeld. Maar nu reizen ze in ieder geval met z'n vieren keurig mee. En dan ben ik toch heel benieuwd. als deze groep straks gaat sprinten. Want ik had het net over de sprintcapaciteiten van Mollema. Dat heeft hij alles bewezen, ook in de Vuelta, toen hij in de slotetappe gewoon meedeed om daar de puntentrui te veroveren. Maar ook Wout Poels kan best een aardig eindje sprinten. En daar gaat Poels! Poels demareert. Hoe is het mogelijk? Ja, die zullen ze wel laten rijden. Woutje Poels, geboren in Venraai. Hij probeert het de Noord-Limburger. Hij slaat meteen een gaatje, want Kreuzeker reageert niet. En Kreuzeker rijdt op kop van het peloton. En laat Poels daar in de laatste kilometer van deze klim gewoon wegrijden. Wout Poels, gisteren had niet moeilijk. Vandaag heeft hij de benen weer. Hij demareert daar bij die groep. En die groep die blijft rustig zitten. Komt dat door. Kijk nog even. Maar die gaat, er ook niet die gaat er ook niet achteraan. Puls op weg naar Daniel Martin en Jacob Vogelsang die nu bijna bij de top zijn. Tussen het oranje publiek door en veel Nederlanders, dat ook wel, maar heel veel Basken vooral. En die staan allemaal te kijken en die zullen in het Baskies denken, wie is dat nou? Ja, Wout Poels is inderdaad in de aanval gegaan. We zagen het prachtig, dat hele lange, dunne, ranke lichaam. Er zit echt 0,0 gram vet zit er op zijn armen en benen, maar Poels dus in de achtervolging gegaan. Mooi om te zien net, wij rijden ook tussen die Haag van Basken door, die wild en gek doen als altijd. En zijn dus bijna op de top. En zo te zien wordt het op de top alleen maar drukker, drukker en drukker, Gio. We gaan zo meteen de verschillen noteren. En zijn dan heel benieuwd naar de achterstand van Wout Poels. Hier komt Daniel Maarten als eerste boven. Dan Jacob Vogelsang. nemen allebei nog even een etensakje aan. Want ja, dat moet je blijven doen in zo'n waanzinnige ontketende etappe. Als je dan vergeet te eten, we weten het allemaal uit het verleden. Dan kan het wel eens helemaal misgaan. En daar komt Wout Poels. Ik ben benieuwd wat het verschil is tussen die twee en Poels. En dan ben ik ook benieuwd. Naar de manier waarop Pools die afdaling ingaat. Hij heeft het allemaal niet verkend. Hij vindt het allemaal niet nodig om die bergen te verkennen. En over de afdalingen zei hij ooit. Ach, het is maar soms beter dat je niet weet wat er allemaal voor je komt. Dat je gewoon daarin gaat." Hij zoekt naar zijn verzorger. Waar is zijn verzorger? Er staat niemand. Hij mist het etenszakje. Oei, oei, oei, Wout. Floyd Lenders heeft daar ooit eens een keer flink last van gehad. Maar die moest dan nog een berg op. Poels in elk geval de finale in nog 30 kilometer. Het verschil met het peloton is echt niet Groot, hoor. Het verschil met het peloton is maar klein, want het peloton komt nu ook over de top. Met daarbij nog die drie andere Nederlanders. Met Mollema, met Tendam en Robert Geesig. Maar Wout Poels in achtervolging op de twee koplopers. Het venijn in de staart in deze etappe. We gaan naar Wimbledon, daar zijn ze nog niet zo ver hoor. Marcella, Novak Djokovic tegen Andy Murray. Nee, 25 minuten gespeeld, maar slechts vier games gespeeld. Het is uh, ongelooflijk, de lange rallies die worden geslagen. En we hebben al veel breakpoints gezien. Zeven breakpoints voor Andy Murray. Eén keer wist hij Djokovic te breken. Djokovic kreeg twee breakpoints en uh, zorgde ze zo even voor de re-break. Het staat dus twee gelijk, maar er gebeurt heel veel in die eerste vier games van de wedstrijd. En dan gaan we naar uh, Formule 1, want uh, ook daar het venijn in de staart, Louis Dekker. Ja, Kimi Raikkonen, hoor. de aanval is geopend en het gaat met duizendste van seconden. Maar de voorsprong van Vettel is aan het slinken. 1,6 seconden nog. En hij heeft nog een minuutje of drie om die 1,6 seconden terug te brengen. De Finn, de Iceman, de Lotus-coureur, de uitdaging in het kampioenschap. Raikkonen vol in de aanval. Verschil teruggelopen naar 1,2 en nu is ronde 59 aan het beginnen. En dan hebben we er nog twee te gaan. En dan uh, moet Vettel echt alle zeilen bijzetten om dit vol te houden. Raikkonen, hij is lang bezig geweest om zijn teamgenoot voorbij te komen. Romain Grosjean, die zo lang tweede lag. Die kreeg allemaal pra prachtige cryptische teksten vanuit de, de pitstraat. In zijn helm, op zijn oor. Het enfant terrible Grosjean, codetaal. Laat Raikkonen voorbij. Maar ja, dat mogen ze niet zeggen. Dus ze zeiden wat anders. Wat zei Grosjean vervolgens? I don't understand anything. My radio is bad. Oftewel, de oudste Formule 1 smoes aller tijden. De radio die het niet doet. Dus Grosjean wilde niet aan de kant. Dat heeft Raikkonen veel tijd gekost. Het is hem uiteindelijk toch gelukt. Het kan hem wel de overwinning kosten. Maar die afstand, Vettel, Raikkonen, die wordt nog steeds kleiner. 1,1 seconde. Dus uh, Raikkonen probeert het. Hij is hem aan het binnenhengelen, Maar dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Je kunt erachter. Daar heeft hij niet zoveel aan. Hij moet er voorbij. En Vettel, Vettel, de leider in het kampioenschap en de leider in de race. Vettel heeft deze race nog nooit gewonnen. Dus die wil hem absoluut pakken. Het gevecht. Vettel, Raikkonen. En dan drie seconden daarachter. Dik, drie seconden daarachter. Grosjean met nog een knokpartijtje. Want die heeft Fernando Alonso achter zich aan. Alonso, de nummer twee in het kampioenschap. Ook echt bekend als die coureur die altijd in het begin een beetje anoniem in het middenveld. Aan het begin van het middenveld start. En altijd naar voren komt. Altijd het optimale resultaat haalt. Die Alonso heeft nog 0,6. 0,5 inmiddels achterstand. Een halve seconde op Grosjean. En Alonso wil ook naar het podium hoor. Het zou trouwens een fantastisch podium zijn. De drie leiders in het kampioenschap. Vettel, Alonso, Raikkonen met z'n drie op het podium. We weten al een hele tijd. v drie. 3 daar gaat het om dit seizoen. En dat is een mooi verhaal, want het zijn drie teams. Raikkonen maakt een foutje. De laatste ronde loopt. Ik denk dat Raikkonen het nu verknald heeft. Hij maakt een fout in één bocht, verliest zeker een halve seconde. Ik denk dat Vettel hier de race gaat winnen. Maar oh, wat heeft hij daarvoor moeten knokken? Want we worden er misschien soms een beetje moe van, van al die zeges van Vettel. Want hij heeft er al zoveel gewonnen. Hij is al drie jaar op rij kampioen. Hij domineert ook dit jaar. En dan is het natuurlijk ook nog eens de Grand Prix van Duitsland die die wint. Veel mensen zouden dat liever anders zien. Maar de snelste de snelste hoort te winnen. En hij lijkt de snelste vandaag, maar oh, het scheelt zo verschrikkelijk weinig. Laatste ronde loopt. Nog een, denk een bocht of 4-5. Raikkonen op 1 tel. Grosjean houdt het nog steeds vol op 5,1 seconden. Die verliest nu echt veel. En daarachter Fernando Alonso op 5,8. Gaat die het nog proberen? Voorlopig is het Vettel 1, Raikkonen 2, Grosjean 3, Alonso 4. En ja, er rijden er echt nog meer hoor. Die van de Garde rijdt ook nog 18e. Maar het doet volstrekt niet ter zake. Het gaat om het gevecht aan de kop. Sebastian Vettel op weg naar de zege. Raikkonen gaat dat niet meer redden. De laatste chicane. Nog een seconde of 10-15. Ja, Vettel, Vettel gaat hem pakken hoor. En wat een zwaar bevochten overwinning. Wat gaat hij deze zich lang herinneren. Deze herinnert hij later als hij oud is en versleten in het huis Zal hij nog zeggen, god, die Grand Prix van Duitsland zeg. Wat was dat een gevecht. Maar hij heeft hem. En die vuist, die vuist gaat bij wijze van spreken wel een meter omhoog vanuit de cockpit. Raikkonen pakt de tweede. En we hebben twee coureurs van Lotus op het podium. Romain Grosjean pakt de derde. Is misschien wel een beetje de morele winnaar. Want wat heeft hij een fantastische race gereden. En voor het kampioenschap heel belangrijk, hij houdt Fernando Alonso achter zich. De Ferrari-coureur, de nummer twee in het kampioenschap, Plak, pakt plek nummer vier. Het blijft spannend in het kampioenschap, maar de voorsprong van Vettel stijgt... Uh, gelukkig de concurrenten pakken ook punten. Maar Vettel pakt meer, vo meer voorsprong dan hij al had. En Alonso die is zelfs nog gestrand op het eind. Maar ik geloof <laughs> het. Ja, Alonso is gestrand na de finish. Dus hij pakt wel de vierde plek. Maar hij kan nu met de benenwagen terug naar de pitstraat. Met een vierde plek in zijn zak. En meer achterstand op de leider in het kampioenschap. Vettel. Wout Poels op jacht naar de twee koplopers. Sebastian, maar komt hij weg? Ja, komt hij weg. Ja, ze rijden niet echt verschrikkelijk hard daar in dat uh, peloton. Want daar is toch wel weer een beetje status quo uitgebroken. En dan denk je dat je aan een afdaling bezig bent. En dan, oké, dan gaat gewoon die weg in één keer weer omhoog. En als we op het profiel kijken, dan kunnen we dat ook zien. Dan gaat het zelfs even weer venijnig omhoog. Toch wel met een procentje of vijf. En kijk ik naar Nairo Quintana, die nu het tempo aanvoert. Voor Alejandro Valverde, voor Laurens Dam, voor de gele trui. En daar die twee. Voegelsang is wel de betere daler. Dat is duidelijk hoor. Voegelsang lost af en toe Maarten een klein beetje. Die probeert dan weer bij te komen. Dat doet hij dan met name in de bochten. Maar Voegelsang zit dan helemaal in die aerodynamische houding. Op 38 seconden. Op 50 seconden dat peloton met die drie andere Nederlanderse bas. Daar zitten dus uh, nog steeds Laura Stendam, Robert Geesink en Bouke Mollema. En wat een gnieperig stukje klimmen was het zeg dag. Dat hadden ze ons niet verteld, dat ze dat nog eventjes moest gebeuren. Ja, wij hebben natuurlijk gewoon de pk's van onze motor. En die renners die moeten dat allemaal uit de been halen. Nou, nu kunnen we dan wel zeggen volgens mij... dat we het klimmen in de Pyreneeën gehad hebben. De wolken hangen niet ver boven ons, hoor. Als we nog een paar honderd meter hoger waren gegaan... waren we de mist in gereden. En we rijden nu weer een open vlakte in. Nu gaat de afdaling weer beginnen met Quintana aan de leiding. heeft twee ploeggenoten achter hem. Dan voer me in vierde positie. Daarachter zit Alberto Contador, Bauke Mollema niet ver weg. Daarachter zag ik volgens mij Robert Geesink dan zitten. En uh, Laurens Stendam. eerste deel van de afdaling was heel sneaky en gevaarlijk. Daar lagen wat steentjes los in de diverse bochten. Die kregen wij ze nu en dan in ons gezicht. Maar daar ging het mis met uh, José Serpa. Een uh, Colombiaan van Lampre. Die ging daar onderuit. Maar hij zit inmiddels weer op de fiets. En rijdt gelukkig weer. Want het is toch altijd even schrikken. Zo'n val in de afdaling. Nu gaat het weer hard. De teller gaat richting... De 90 km per uur. Zo hard gaat het op die smalle weg. De afdaling is nu weer in volle gang. Tour artiste! Quand le jazzé, quand le jazzé, La java sans, la java sans. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le... Gaz entre le jazz et la java. Chaque jour, un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors, la rage au cœur, la Java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fondue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, quand le jazz est là. La Java s'en, la Java s'en va.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 Quand j'écoute Béa un solo de batterie, là, la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java son, la java son va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gage entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même Je me saoule à la Bastille et noirci à Harlem Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme Quand le jazz dit gomen, la java dit gomme Quand le jazz est, quand le jazz est là La java son, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gage entre le jazz et la java. Yeah! Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire pour qu'il en soit ainsi. Tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son info. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. De Java van Yves Montan, de tourartiest van vandaag. En even naar Louis Dekker. Um, Vettel heeft de grote prijs van Duitsland gewonnen. En dat vindt hij heel fijn hè, in eigen land. Maar wat nou. is even rekenen, rekenen, rekenen. Stand om het kampioenschap, Louis? Ja, die stand die is, die is wel heftig hoor. Want hij pakt nu een voorsprong van 34 punten. En dan moet je bedenken, met een overwinning pak je 25 punten. Dus Alonso, 123 punten. Raikkonen, 116. Die hebben vandaag weer de schade beperkt gehouden. Maar Vettel heeft gewoon meer dan van een zegevoorsprong. Zo kun je dat eigenlijk zeggen. En uh, hij domineert... Eigenlijk het hele seizoen. Maar denk vooral niet dat hij de race vandaag domineerde. Want oeh, wat heeft hij ervoor moeten knokken. En dat kon je meteen aan het radioverkeer merken. Hij werd gefeliciteerd. Sebastian, Sepp heet hij dan. You won your home race, bla bla bla. En Vettel die, die gaat dan altijd helemaal uit zijn dak. Gespeeld of niet. Die slaat dan allemaal van die, van die hoge kreten uit. En zei vervolgens... Oeh guys, that was a tough one. They gave me a run for the money. Oftewel, dat was een zware. Ik moest er hard voor werken. En vervolgens heeft hij net... De rode stier op zijn auto, toen hij uitstapte, even geaaid. Leuk voor de camera's, weer een nieuw foefje. Maar Vettel is dolblij, want dit is een hele, hele mooie overwinning voor hem... Natuurlijk echt in het gebied waar hij is opgegroeid. Want hij is geboren misschien een klein uurtje verderop. Vettel uh, wint. Vettel verstevigt zijn leiding in het kampioenschap. Alonso nummer 2 in het kampioenschap. Nu Raikkonen een derde. Guido van der Garde eindigt de race als 18e. Eén nadeel. Hij deed het hartstikke goed. Maar zoals zo vaak dit seizoen. aan het eind van de race verliest hij toch weer een plek. Hij was 17e, naar de 18e plek. En van wie verliest hij dan? Van zijn teamgenoot. Dat is altijd heel pijnlijk. Piek van Katerham, 17e. 18e catering-coureur Guido van der Garde. Nog 20 kilometer te gaan. Waar is Wout Poels, Guido? Nou, het gaat hem niet worden voor Wout Poels. Want hij is uh, zojuist ingelopen eerst door Mikal Kwiatkowski. we hadden het net over sprintkwaliteit uh, bij deze klimmers. Ja, en toen zagen we toch even die Kwiatkowski over het hoofd. De man die toch regelmatig heeft meegesprint in de echte massasprints in deze etappe. Zelfs een keertje vierde wet in een uh, etappe. En dat geeft maar weer aan hoe sterk deze pool is. Ook een uh, heel groot talent kan goed over de bergen. Beter dan Peter Sagan bijvoorbeeld. Heeft wel een beetje hetzelfde postuur. En uh, van die man kunnen we nog heel veel gaan. Verwacht in de toekomst. En wie weet, als hij straks bij Jacob Voegelsang en Daniel Martin komt, dan zou hij, dan pakt hij natuurlijk zomaar de etappe als er niks geks gebeurt. Hij heeft nog 33 seconden achterstand. Tijd om even verschillen te melden. Op 41 seconden achterstand die grote groep met de gele trui, met alle favorieten en met nu weer de vier Nederlanders. Dan hebben we op 11 minuten en 59 seconden, maak er maar 12 van, dank u wel, hebben we Richie Pot, de nummer 2 van het klassement. Die krijgt me toch een patat vandaag. Hij zit in het gezelschap van Trofimov en Ryder Hesjedaal. Die heeft ook de benen niet meer. Ryder Hesjedaal poort en Trofimov op 12 minuten 0-3. Boven op die laatste klim van vandaag. En wat gebeurt er achter die groep van de tempo, Sebas? Ligt hoog, hè? Ja, het tempo ligt uh, heel hoog. Ploegleiders komen er weer naar voren, omdat de weg een beetje afvlakt zo nu en dan. Tenminste, wat nu gaat, de weg toch wel weer redelijk snel naar beneden. Zagen we het net in uh, laatste positie zitten. Roepend om Hilaire van de Schuur is een ploegleider, maar die die zitten volgens mij nog niet echt in de buurt, hoor. Nee, die zie ik nog niet zo zitten. Want een groot aantal ploegleiders is opgehouden door die valpartij van die Serpa, die Colombiaan van Lampre. En dat betekent dus dat die allemaal de achtervolging nog moeten inzetten. Het was ook mooi om te zien hoe er volgens mij Robert Geesink en Bouke Mollema in een soort sprintreintje, al waren het Gert Steegmans en Mark Cavendish, naar voren probeerden probeerde te rijden. Terwijl Laurens Stendam meer aan de andere kant reed in zijn eentje. Maar ze zitten er nog allemaal bij. De drie van Belkin en die ene van Van DCM. De vier Nederlanders in totaal in deze groep. En de kilometers gaan razendsnel nu natuurlijk onder onze wielen door. Dat elite groepje met de vier Nederlanders erbij met de gele trui. Nu een beetje midden in dat groepje. Christopher Froome. Hij heeft heel lang alleen gezeten. Hij lijkt het allemaal te overleven in de Pyreneeën. Denderen nu weer door een gerucht heen. paar boerderijen links en rechts van de weg. En verder is het allemaal te tussen de weilanden door, op zo'n vlakte waait de wind. Nu valt het wel even mee en het tempo onafgebroken, 70 km per uur. En dat getuute dat u wellicht hoort is van, ja, Hilaire van der Schuren. Hij is onderweg voor, met de laatste bevoorrading voor Woutpoels. Kan Nederland nog iets tegen Cuba? Theo Plasjaar. De wedstrijd had op zijn kop kunnen staan in die zesde slagbeurt. Wat gebeurde er? Twee honken bezet door twee keer vier wijd... betekent het einde van werper PRS En hij werd vervangen door Iglesias. En toen kwam aan slag Brian Engelhard. de man die ingehuurd is... om de bal ver en hoog te slaan. En dat deed hij in het rechtsveld. En iedereen dacht dat hij over de boarding zou zeilen. En uh, als dat gebeurd zou zijn, dan had Nederland drie punten gescoord. Maar de bal werd gepakt, uitstekend gepakt, schitterend gepakt... tegen de boarding aangekleefd door de rechtsvelder. En dat het betekende geen homeren, het betekende de derde nul. En het betekent nog steeds de 2-0 achterstand voor het Nederland. Het is trouwens opmerkelijk dat er zo weinig verre ballen geslagen worden in dit toernooi. Ook pas één homeren gedurende het hele toernooi. En men zegt dat dat te maken heeft met de kwaliteit van de ballen. De ballen komen niet ver. We komen niet op de warning track voor de boarding. En dat betekent dat de liefhebbers van de lange klap deze week niet echt veel hebben kunnen genieten. Het kan nog steeds, het kan nog steeds. We gaan beginnen aan de slagbuurt. Nederland heeft er nog twee mogelijkheden om die 2-0 achterstand weg te werken. Maar het blijft een klus. Nog 15 kilometer, Gio en Sebas. Het is gebeurd met Mikal Kwiatkowski die in de afdaling teruggepakt wordt door nota bene Robert Geesing. Boomlange dunne Nederlander die op kop rijdt van dat achtervolgende peloton en bulswerk verricht. Voor de nieuwe kopmannen in de ploeg. De hiërarchie is op de kop gegaan bij Belkin. Dat was van tevoren al aangekondigd. Maar hij rijdt zich de longen uit het lijf. Robert Geesink voor Laurens Tendam Dam en Bouke Mollema. Wout Poels kan ook profiteren. Want hij gaat er ook keurig mee. En zelfs Val verder. Quintana. Noem ze allemaal maar op. Ze zitten allemaal in het wiel van Robert Geesink. En nu nog het gaatje met die twee koplopers. 37 seconden is het verschil. Met Jacob Vogelsang en Daniel Martin. 2,37 uh, seconden. Dat gat zouden ze moeten kunnen dichtrijden. Met nog 15 kilometer te gaan. En eerlijk gezegd snapte ik Kwiatkowski niet. Want als je toch kijkt in dit gezelschap. Dan is het toch verreweg de beste sprinter. Dan zou hij toch hebben moeten vertrouwen op zijn sprint. Maar nu heeft hij nodeloos energie verspeeld. De jacht in uh, volle, volle, volle vaart. Weg is weer uh, mooi breed geworden. Breder in ieder geval. Dan aan het uh, begin van uh, de afdaling van uh, de hoerket Kiesdal. En uh, deze groep dus in de jacht op die twee koplopers. En uh, ja. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze die pakken. En als er dan misschien wel een succesje in zit. Je weet het maar nooit. Met vier Nederlanders in dit groepje. Van verder ja 18, 19 renners in uh, totaal. Het is een presidentiële etappe vandaag. Terwijl het peloton, het uh, spandoekonde doorgaat. Peloton, de groep van de vier Nederlanders en de gele trui. Uh, het spandoekonde doorgaat van de laatste 15 kilometer. Het is een uh, presidentiële etappe. Want François Hollande is in de tour, zit in de auto van de toerbaas van uh, Christian Prudhomme. Nou, laat dan maar uh, die woordgrap uitkomen. Hollande, Holland, Nederlandse winnaar. We zouden ervoor tekenen. Ze zijn in ieder geval met z'n vieren nog altijd goed vertegenwoordigd. Poels zit in het laatste wiel, heeft uh, de laatste bevoorrading gehad. En Geesink maalt en maalt en maalt maar op kop. Maar ja, moet eerst het gat dichtrijden naar de twee koplopers die we nog altijd hebben. We nou, gaan nog even kijken bij de Wimbledon-finale. Uh, Novak Djokovic tegen Andy Murray. Ik wilde zeggen, Marcella, ik hoop dat je niet een hele belangrijke afspraak hebt vanavond... want dit gaat wel even duren. Maar uh, Murray Mountain is al ontploft, hè? Ja, want uh, Murray leidt met een break. Uh, 4-3 in de eerste set, maar heeft nu breakpoint tegen. Een hele lange rally. Uh, Murray gaat nu naar het net, speelt nu kort, kort, volley, uh, kort uh, weg. Kijk nog even naar de umpire, ja, want die bal van Djokovic die leek inderdaad uit. Geluid ook vanuit de toeschouwers, protesten bij Djokovic, want die werd daardoor gehinderd. De rally ging door. En uh, Murray maakt dan het punt af. Werkt dat breakpoint dus weg, komt terug naar Juice. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd door Djokovic. Zal het toch moeten accepteren. Het is spannend. De mannen geven heel erg veel in de smoorhitte op dit centercourt. Het is uh, breakpoints voor, breakpoints na. En die Murray heeft het beste van het spel. Want hij heeft nu al acht breakpoints gehad en twee keer gebroken. Djokovic heeft er drie gehad en één keer gebroken. Nu is het Juice en het is uh, ja, de beurt aan Murray om nu eindelijk zijn service te houden. En dan uit te lopen naar 5-3 in de eerste set. Het stond 15-40, dankzij twee dubbele fouten, zomaar. Hij kijkt tegen de zon in van deze kant, had hij last van. En nu is hij terug op 40 gelijk. Maar moet het weer doen met een, een tweede service. Deze twee jeugdvrienden, ze zijn alle twee 26 jaar, een week schelen ze qua leeftijd. De een jarig op 15 mei, de ander op 22.